De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Na de rustdag van gisteren gaan we eindelijk het Hooggebergte in. Een rit over 194,5 kilometer van Macon naar bellegarde sur valserine De te kloppen score in de nieuws en sportquiz is 84. Straks gaat Jurien Holthuis proberen om daaroverheen te komen. Maar nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Jan van de Putten.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 Studenten die vanaf september meer dan een jaar voor studievertraging hebben opgelopen... moeten elk jaar een boete van 3000 euro betalen. En er is een uitzondering voor deeltijdstudenten die voor 1 februari 2011 zijn begonnen. Voor hen is de boete onrechtmatig, zegt de rechter. Volgens Jet de Raanitz, vicevoorzitter van de HBO-raad... breken er voor sommige studenten zware tijden aan. De Raanitz is ook bestuursvoorzitter... van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Bij mij op de hogeschool zijn er bijvoorbeeld architecten... die uh, werken als architect bij een architectenbureau... of uh, in opleiding zijn tot architect En die daarna studeren. En voor deze mensen is de combinatie van werk... en vaak ook nog een gezin en uh, studie is zwaar. Dus uh, ja, hen hangt wel het een en ander boven het hoofd... wat niet altijd vermijdbaar is in hun uh, persoonlijke situatie. En daar maken wij ons wel zorgen om, ja.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 Uh, hebben uh, afgesproken in het voorliggende pensioenrapport. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Het gebeurt in Stappen. Op 1 januari 2013 gaat de leeftijd met één maand omhoog. En in 2014 en 2015 is er ook steeds zo'n verhoging. De vakcentrales denken dat de AOW-leeftijd nu sneller stijgt dan eerder was afgesproken.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 Dat is dus niet het geval. In 2010 werd bij ruim 4000 patiënten euthanasie en hulp bij zelfdoding toegepast. Dat is 2,9% van alle sterfgevallen.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 Er zijn meer leerlingen gezakt voor hun eindexamen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Over alle sectoren is het aantal gezakten met bijna 2% toegenomen. HAVO-scholieren scoorden iets beter dan leerlingen van vorig schooljaar... en VMBO'ers en VWO'ers iets slechter. Scholieren die slaagden deden dat wel met hogere cijfers... Het ministerie vindt dat de cijfers meevallen... door de nieuwe aanvullende eindexameneis dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen op het centraal examen... werd vooraf gevreesd voor een enorme toename van het aantal gezakte leerlingen. In een huis in de Amerikaanse staat Ohio zijn 700 honkbalplaatjes gevonden... die samen wel eens 2,5 miljoen euro waard kunnen zijn. Die plaatjes, vergelijkbaar met voetbalplaatjes in Nederland, komen uit 1910 en werden gevonden toen nabestaanden het huis van hun overleden tante opruimden. Volgens kenners zijn de kaartjes niet alleen zeldzaam... maar ook in bijzonder goede staat Ze worden de komende jaren stuk voor stuk geveild. En dan het weer, buien met kans op onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Morgen eerst nog een bui, later ook wat zon en een graad of 18. En ook de dagen daarna wisselvallig en nat. Vanaf zondag wordt het wat droger. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knoppen Diemle-Muiden. 3 kilometer. A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 2 kilometer voor Maastricht. En op de A15 Gorkem richting Nijmegen. Daar staat door een ongeluk tussen wadden en Echtelt. 6 kilometer. Bij Echtelt is de rechte reis ook afgesloten. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. De Tour. Het is de tiende etappe van de Tour 2012. De caravaan trekt door de Jura naar aankomstplaats bellegarde sur valserine Ze komen onderweg drie kolst tegen. Eentje van de tweede, eentje van de derde. En op 43 kilometer voor de meet. Voor het eerst in de Tour de Colombier. Dat is dan eentje van de buitencategorie. Ja, en Gio, daar komt die mooie vraag na een rustdag. Hè? Hoe hebben de renners die rustdag verteerd? Ja, dat is de grote vraag. We gaan het zien, want ze rijden in ieder geval heel erg hard. Dus ze zijn blijkbaar allemaal erg goed uitgerust op die rustdag in de buurt van Macron. Want er wordt hard gereden, gemiddelde van zo tegen de 50 kilometer per uur... in de eerste drie kwartier die we tot nu toe gereden hebben. En we hebben een kopgroepje, een klein kopgroepje maar hoor. Ja, maar vijf, ik zie nu ineens 25 man staan. Maar ik heb zes man die in ieder geval weg zijn gereden uit het peloton Voogt, Vuckler, Sagan, Miller, Zebrisky, Kazar en Grifko. Dat zijn de namen die op dit moment bekend zijn. En het peloton erachter dat er rijdt en dat er rijdt, want die willen dat gat niet groot laten worden. Het is nog maar 32 seconden. Op weg met Tour de France. Mercredi, 11 juillet. Parijs is nog ver. etappe, macon bellegarde sur valserien These je, vacances met tour de France.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 76, heerlijk. Thin Lizzie, boys are back in town. Dan meteen weer de tour. Eerst iets heel anders. Feng Yan Mei, dat is de Chinese vrouw die een gedwongen abortus moest ondergaan... toen ze zeven maanden zwanger was, krijgt een schadevergoeding van 9.000 euro. Ze werd door ambtenaren mishandeld en gedwongen tot deze abortus... omdat haar familie de boete voor het tweede kind van zo'n 5.000 euro niet kon betalen. Het heeft alles te maken met één kind in China. Foto's van deze Yan Mei en haar dode baby op internet... leiden tot veel opschudding in China. Buitenland-redacteur en China-specialist Florence Harm... Floris, accepteert deze vrouw de schadevergoeding? Ja, zei het in gelatenheid. In een, in een verklaring zegt haar man dat het ze nooit om het geld te doen was. En dat ze zo, nu eigenlijk zo snel mogelijk terug willen naar de orde van de dag... en met rust gelaten willen worden. De vraag is heel erg of ze die rust krijgen... Want... Sinds de kwestie in de media is gekomen uh, zijn ze in hun eigen dorp zijn ze bestempeld tot een soort van paria's. Uh, als verraders, een spandoeken voor het ziekenhuis waar die functie mee lag. Uh, opgehangen, uh, roddels op het internet verspreid. Nou, daar komen dan weer reacties op van andere mensen die dat schandalig vinden. Hoe die mevrouw wordt, uh, uh, wordt neergezet. Uh, en vragen zich ook heel erg af of misschien niet de lokale overheid daar dan weer achter zit. Dus uh, ja, die, die, die, die rust waar ze zo, zo naar verlangen die zal het, uh, het echtpaar voorlopig nog niet krijgen. Komen die uh, gedwongen aborten zoveel veel voor door die één kind politiek? Ja, de, die praktijk die komt eigenlijk al voor sinds de één kind politiek eind jaren zeventig werd ingevoerd. Uh, de gedachte was toen dat uh, alleen met die drastische maatregelen China's enorme bevolkingsgroei kon worden door, teruggedrongen. Want dat werd gezien als een soort van molensteen of een rem op de, op de economische groei. Ja, officieel is het illegaal om te aborteren, maar... Het plaatselijke bestuur staat vaak onder grote druk om het een-kind-beleid goed uit te voeren. Dus ze leggen boetes op om het te ontmoedigen. En ja, kan je die niet betalen, dan vindt er een abortus plaats. Dus dat gebeurt eigenlijk al jaren. Wat er nu wel anders is, is de enorme verontwaardiging die er is ontstaan. Of, of liever gezegd de zichtbaarheid van de verontwaardiging. Op, op microblogs, op sites waar ik net al zei, daar is heel duidelijk te zien hoe, hoe het leeft en hoe het speelt onder de bevolking. En dat is wel echt een trend ook in China. Sowieso elke keer als er dit soort van sociaal onrecht plaatsvindt... Ja, dan krijg je zo'n storm van verontwaardiging. En steeds vaker wordt de overheid dan in het defensief gedwongen. Wat vroeger dus niet zo was, maar tegenwoordig steeds vaker. Goed, dankjewel voor de uitleg. Floris Harm was dat. Ja, Gio, de situatie op dit moment in de tiende etappe. Want ze gaan hard, hè? Ja, ze gaan heel erg hard. Meteen vanuit het vertrek werd er hard gereden. We hebben trouwens drie renners minder dan eergisteren op de dag van de tijdrit. We wisten het al, Tony Martin. Hij is naar huis getrokken om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Gekwetst aan zijn hand. Hij wil daar de Olympische titel bij het tijdrijden gaan pakken. Matthew Wilson is naar huis. Australiër uit de lampere formatie, Die viel in de etappe richting Zwitserland. Viel die al tijdens de neutralisatie over een vluchtstrook. En blijkt toch zijn elleboog gebroken te hebben. En natuurlijk Remy Di Gregorio... De Fransman die gisteren is opgepakt door de politie... en is afgevoerd naar Marseille. Hij is meteen geschorst door zijn ploeg covid Het heeft allemaal te maken met handel... in verdovende middelen in Marseille, in de omgeving van Marseille. Hij dus ook naar huis. Drie man minder dus. We hebben een kopgroep nu, na zo'n 41,5 kilometer... een kopgroep van uh, 23 man met daarbij. In elk geval één Nederlander. Karsten Kroon zit erbij. Er zit ook nog Luis Leon Sanchez van de Rabobank ploeg bij. En voor de rest ja er zijn het toch renners die je wel verwacht in zo'n groep, in zo'n vluchtgroep: Boerhard, Cummings, Popovic natuurlijk, Jens Vogt, kan niet anders, Veucler, Arashiro, Martinez, Carponi, Sagan, de man in de groene trui, Perrault, Jean Debo, Orag, Kazar, Utarovic, Ladanyou, Sanchez dus van Rabobank, Kroon, Morkov, Fofonov, Grifko, Devenijns, Gerent en Matthew Goss. In een etappe die straks behoorlijk bergop gaat. Want we gaan inderdaad niet zomaar de Colombier op. Die ligt ergens anders. Nee, we gaan de Grand Colombier op. En dat is voor de eerste keer in de Tourgeschiedenis dat ze deze berg gaan nemen. En dat is een onvoorstelbaar, lelijk, gevaarlijk rot ding. Eh, zware stijgingspercentages, 17,5 kilometer lang. In de dauphiné Libéré ging het peloton er ook overheen. En toen bleek ook al hoe verraderlijk die was. Want toen kregen we een aanval van Evans en Nibali in de afdaling. En wie reed er toen in het geel? Jawel, dezelfde man die door vandaag ook. Over... Ook in het geel rijdt Bradley Wiggins. Die aanval werd uiteindelijk geneutraliseerd door de ploeg van Wiggins. Maar dat zou je vandaag ook nog wel eens kunnen gaan zien... dat er een verrassingsaanval komt van die grote namen. Dat is het klassement. doen wij al lang niet meer aan mee als Nederlanders. Wij moeten het hebben van de dagzegers. Eén Nederlander dus in die kopgroep. Ja, en de Rabo-renners. Alleen Sanchez erbij, dus geen Nederlanders erbij. Ze hebben in elk geval wel hun wonden gelikt op de, de rustdag van gisteren. En Na alle uh, valpartijen van de afgelopen week... hopen ze in elk geval op meer geluk in het tweede deel van deze week. Deze tour. Steven Dalenbouw sprak zojuist bij de start met de wegkapitein, met Bram Tankink. Heb het wel een bikkel, hè? Spekje, <laughs> <Zeg> ja. <laughs> nou ja, goed, ja, nee, ik denk dat elke wielrenner die, uh, die uh, hier rondrijdt wel een bikkel is. Anders uh, kom je hier niet. Kom je hier niet. Van hoe ver ben jij de afgelopen week moeten komen? Uh, ja, toch wel, uh, toch wel Het viel echt, achteraf Ja, die. die... Die klap was echt heel zwaar, maar dan valt het valt toch altijd weer tegen hoe snel je eigenlijk herstelt. Als wielrennen wil je gewoon graag de volgende dag weer 100% fit zijn. Ah, dat gaat gewoon niet. En we uh, zeggen, nu, uh, nu gaat het toch beter. Je bent nu uh, ja, een tijdrit en een rustdag verder. Uh, ja, je noemde die tijdrit noemde je zojuist al uh, een uurtje uitfietsen. Ja, het dat, dat, ja, dat, ja, dat was eigenlijk. Uh, ik heb, ik heb, je moet doortrappen natuurlijk. Maar ik zei. Uh, als je daar in een, een etappe koers, dan dacht ik na de fiets altijd even een beetje stevig, weet je wel, om goed de, de, die spieren nog op spanning te houden en het herstel, actief herstel. En dan gisteren heb ik echt hersteld, dus heb ik eigenlijk twee hersteldagen gehad. En dan gaan we vandaag gewoon beginnen aan een nieuwe etappe koers. Kijk, nog anderhalf week te gaan. Juist. Woensdag? Ja, we hebben nog anderhalf week en dan komen we. Eh, we Lou en ik hebben vanocht, gisteren even de rondeboeken opgeslagen. En toen zeiden we van. Eh, die Tour moet eigenlijk nog beginnen joh, dus, uh, we hebben nog geen berg gehad, als je het zo ziet. Maar dat is wel echt waar. Ja het is ook echt waar, het hele klassement ligt al op z'n kop, maar uh, de, de zwaarste moeten allemaal nog komen. En dat je ziet uh, hoe het in uh, elkaar ligt. Maar dat betekent ook dat het kansen biedt. En uh, voor ons is het nu zaak dat uh, de mannen, eigenlijk onze kopmannen die vooraf voor het klassement uh, gingen, dat die ook gewoon weer mee gaan doen met de beste klimmers. Ik bedoel het zijn de beste klimmers, of, voor, of voorhand waren het al. En we moeten in Sereng werden. Werden ze zes en, nee, ik, we zijn 6 en 8. Ze, Mollema en Geersink. Ja, Mollema en ja, uh, Dus ja, als zij ook van die, herstel zijn, uh, van die val zijn hersteld, dan kunnen ze dat gewoon weer. Kunnen ze dat, gewoon weer. En dat, dat zou echt een opzeker zijn voor de ploeg uh, als dat nu vandaag al een beetje naar boven komt drijven. En Dan was er ook de afgelopen dagen uh, kritiek. Um, Rabobank redt het weer niet, weer na een week uitgespeeld. Kun je daar, voel je daar wat voor? Ja, het, het, het, het, raakt, het raakt mij natuurlijk wel, het, het, het, het, het, ja, ik ben hartstikke trots op de verhaalbank uit te mogen komen hier in de Tour en, en dat geldt voor iedereen die in bang rijdt en als je daar zo, zo wordt neergesabeld. Nou, wat, wat vind je van die kritiek als je puur alleen naar deze Tour de France kijkt? Tja, uh, tot, aan, tot aan die 1 valpartij ging alles perfect. Hè? En er was iedereen was uh, positief en optimistisch en oh jullie rijden goed en, en dan 1 foutpartij valpartij en dan is meteen weer uh, ja, er komt geen kwel bij de rawbakken. Dat, dat, dat slaat nergens op. En er is uh, één hele goede manier om dat soort dingen tegen te spreken. Dat weet ook iedereen bij de ploeg. Nou, dat, dat, dat is het nu juist. En dat is wat we nu moeten gaan, uh, gaan laten zien. Ik bedoel, kijk, we kunnen nu wel roepen allemaal. Maar nu moeten we de komende week ook echt laten zien dat we met de beste mee kunnen doen. En dat is wat ik in het begin zei. Dat is, dat is ons, uh, ons doel. Dat, dat die dat die, die rijden niet meer voor het klassement... maar dat ze wel kunnen rijden als klasmensrenners, Dan kun je ook laten zien, dat zie je wel, we hebben, het, we hebben het wel in huis. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportvis. En die spelen van we vandaag met Jurjen Holthuis. 43 jaar, woont in Amsterdam. Um, en hij zit in de online business. Ja. Dat klinkt heel vaag. Ik zat er eigenlijk in een stukje online gebeuren, zoals ik het al noemde. <laughs> oh nee. Ja, precies, vanwege de term alleen al. Uh, nee, ik heb bij een aantal uitgeverijen gewerkt, uh, online kranten uitgegeven, onder meer. Ah, oké. Okay. Nou, dan zit je wel aardig in het nieuws, toch? Uh, jawel, ja, aan de zijlijn. 84 punten is de hoogste score tot nu toe, dus daar moet je in ieder geval overheen om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs, 300 eurotjes. Ja. Laten we eerst de nieuwsfactor bepalen. Het was een historische stemming. 37 voor en 31 tegen het wetsvoorstel. waarmee het voorstel, het voorstel is aanvaard. De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar omhoog. Na nou, de tweede is ook de Eerste Kamer vannacht akkoord gegaan met geleidelijke verhoging. Ja, de Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Vraag 1. Het is voor het eerst dat de AOW-leeftijd wordt aangepast sinds zijn bestaan. Dat gebeurt dus op 1 januari 2013. Hoeveel jaar heeft de AOW in de huidige vorm dan bestaan? 57. Het antwoord is 65 jaar. Nee. Dat is een toevalligheid. In 1947 werd de, de noodwet dagsvoorziening van toenmalig minister Drees aangenomen. Vraag 2. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Op 1 januari komt er een maand bij. In welk jaar is de pensioenleeftijd dan 66 jaar? Uh, 2019, dacht ik. Ja, dat is goed verandering van de AOW-leeftijd gebeurt in stappen. Op 1 januari 2013 gaat de leeftijd met één maand omhoog. Daarna gebeurt hetzelfde in 2014 en 2015. De jaren daarna volgen drie jaarlijkse stappen van twee maanden. En in 2019 is de pensioenleeftijd dan 66. Gaan we door naar een sportvraag. Vraag drie is dat gisteren tijdens de rustdag in de Tour. Was er weer eens dopingnieuws. Een renner werd door de politie aangehouden... op verdenking van het vervoeren van dopingproducten. Hoe heet die renner? Die Gregorio. Ja, niet alleen de bijna 27-jarige Frans... Onze klimmer werd opgepakt. Ook twee anderen zitten nog in voorlopige hechtenis. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. Die Gregorio stond 35e in het algemeen klassement. Hun arrestatie zou betrekking hebben dat is vraag 4 op een onderzoek dat vorig jaar tegen deze Die Gregorio werd geopend. Bij welke ploeg reed hij toen? Hokje, Astana. Dat is goed. <tie> goed ja. Hij is ja. nu in iets van COVID, dus maar toen inderdaad Astana. We gaan naar vraag 5. En zoals gebruikelijk is uh, die vraag een fragment. De vraag daarbij is, wie is hier aan het woord? Vanaf uh, 1 januari, dat is uh, dag 1, uh, gaat het starten. Opstelten. Ja, dat is goed. Hm. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid. En justitie. En vraag 6. Hij had uh, net als zijn collega minister Kamp... nog moeite om zijn plan door de Eerste Kamer te krijgen. Maar hij kreeg uiteindelijk de steun van de meerderheid. Waarover is hij uiteindelijk toch tot een akkoord gekomen met de Senaat? Nationale politie. Dat is goed, ja. Nou, dat gaat heel goed. Uh, het kan nog beter. U kunt uh, vier punten verdienen bij uh, de volgende vraag. Uh, wij geven u aanwijzingen. Vier aanwijzingen zijn er in totaal. Als u het weet, gaat u stopzeggen. Dan stoppen wij de tijd en dan, uh, ja, dan kunt u dus in totaal vier punten er nog uh, bij verdienen. Nou, zullen we maar beginnen? Ja. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi zo, gaan we. 4. Ik ging naar de Filipijnen. 3. Mijn nummer hoort er officieel na, maar wordt er vaak voor gebruikt. 2. Ik ben zo groot als duizenden voetbalvelden. 1. Ik word straks gesloten in aanwezigheid van koningin Beatrix. Maasvlakte. Stop, ja. moest ik zeggen. Ja. <lacht> welke, welke Maasvlakte? Tweede. Ja. Nee, oké. Ja, dan hebben nee, en... we het helemaal correct. En dat, <laughs> Sorry. Betekent dan, dat betekent dan toch nog één punt ja. en in totaal zes punten. Hmm. Dus u moet er straks nog 14, het liefst 15 punten halen om boven die 84 uit te komen. Gaan we straks proberen. Et voici une formidable chanson française. Je voulais placer le mot ruelle je voulais vous parler un peu d'elle, je voulais écrire sur un beau table, dans un salon de la rue des arts et déchirer.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 de la cause à la déraison, attendant quelque chose qui produira pourtant jamais. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on commande, du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on commande, du mois d'octobre 61. Et « Je voulais vous parler des femmes. Et je voulais vous parler des femmes. Et je voulais vous parler des femmes. » Dans un boulevard désert Saint-Clément, « Je voulais vous parler des femmes. » Jurri Holdhuis, Holthuis, hoeveel jokers had je nou ingezet voor de quiz? <lacht> Vragen die je niet goed had beantwoord? Oh nee, dat is een ander spel. Uh, nee, er is heel veel commotie hier. Echt heel veel commotie. Heel veel commotie. Ook op Twitter. De hele Twitter gaat helemaal op het uh, Alles groot. ontploft. Het ploft, uh. ja, Dat gaat over die vraag van die, uh, die AOW-leeftijd. Want uh, daar, daar zaten toch wat omissies in. Van onze kant met name. Uh, Trouwens van jouw kant ook. Want het antwoord was ook dan nog steeds niet goed geweest. Zeg ik eerlijk even bij. Uh, het, het punt is dat in 1947 de leeftijd op 65 is uh, gezet. en de wet kwam tien jaar later. dus dat is 1957. En als je dat dan gaat uitrekenen. dan kom je op het antwoord van 55 jaar. Dus uh, dat was sowieso niet goed wat je zei. Dus er zijn geen marges, hè? Nee, nee, nee. Dus die vraag die, die kruisen we sowieso door. Uh, maar dat is dat bij deze wel rechtgezet voor de meespelende luisteraars thuis. En Dionne, je had ook nog even de uitleg ja, bij die oh, Filipijnen. Ja, hè? precies. Dat was een aanwijzing voor vier punten. Ik ging naar de Filipijnen en die moet inderdaad even uitgelegd worden. Bij de werkzaamheden aan die tweede Maasvlakte uh, werden werknemers uit de Filipijnen ingezet die minder dan het minimumloon betaald kregen. Ze werden niet beschermd door de Nederlandse wet, omdat volgens de aanlegbedrijven de werkzaamheden te ver uit de Nederlandse kust Plaatsvonden. Dat dus bij aanwijzing nummer 1 voor 4 punten. Oké. Okay. Nou. Nou, uh, al met al komen we dus op een factor van 6. Dat betekent dat er uh, bij 14 vragen goed zitten we op een precies gelijke stand. We uh, hebben namelijk 84. Dus beter is om er 15 goed te hebben, dan ga je gewoon uh, 4 aan de leiding. gaan we nu doen. 90 seconden de tijd. Antwoord geven of pas zeggen. En uh, hier komen de vragen. De Nieuws en Sportquiz. De Tweede Kamer komt terug van de reces om waarover te debatteren? Hulp aan Spanje. Is goed. Welke Nederlander vreest na een val in de ronde van Polen de Spelen te moeten missen? Nicky Terpstra. Dat is goed. Het college Financieel Toezicht vindt dat de regering moet ingrijpen in de begroting van welk land? Uh, de Aruba, et cetera. Uh, Antillen. Curaçao. Curaçao. Hoe heet de ontwikkelingsorganisatie waar tientallen banen verdwijnen? Oxfam. Cordate. De ANWB waarschuwt voor files in het komend weekend in welk land? Frankrijk. Is goed. Het liedje van welke zangeres is door de tros geweigerd voor het Eurovisie Zongfestival? Anouk. Goed. Door wie is Robin Hazel in de eerste ronde van het tennistournooi in Stuttgart gestrand? Pas. Rosol. Hoe heet de Congolees die tot 14 jaar straf is veroordeeld door het internationale strafhof? Lubanga. Goed. Bij een zwembad in welke Groningse plaats heeft gisteren moord plaatsgevonden? Maren. Is goed. President van welk land heeft de macht overgedragen aan Antonescu? Bachescu? Welk president? De, van welk land is hij? Roemenië. Ja, dat is goed. Hoe heet de speler die Feyenoord verruilt voor die Dynamo Moskou? Bakal. Is goed. Op welk land is Walt Disney boos omdat ze zonder toestemming Mickey Mouse op lieten treden? China. Dat is Noord-Korea. Rond welke plaats heeft gisteren het treinverkeer... de hele middag stilgelegen door een stroomstoring? Hier in Hilversum. Dat is goed. Nou, wie wordt vandaag een brug in Almere vernoemd? Pas. major is majoor Boshart. De vraag Vjoe. is, zijn dat er 14 of misschien zelfs wel 15? Uh, nee, helaas. Klonk goed. Het zijn er negen? Maal 6 oh. is 54. Dat laag. Dus nee. Dan kom je uh, 30 punten tekort. Maar wel uh, het normale prijspakket mee naar huis. En uh, dat ga ik nog een keer noemen. Twee toegangskaarten voor beeld en geluid. Uh, hier op het Mediapark in Hilversum. En u krijgt ook het uh, boek Andere Tijdig Sport. Geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roetleven. Dank oh. voor uw komst. Ja. En jullie bedankt. Oké, okay. half twee geweest. Hier is Jan van de Putten. Bordvoerder van Sharia voor Holland, die Geert Wilders met de dood heeft bedreigd... heeft een boete gekregen van 750 euro. De politierechter in Amsterdam legde de man uit Woerden... ook een voorwaardelijke celstraf op van een maand. Die man adviseerde Wilders lering te trekken uit het geval van Theo van Gogh... die op straat werd vermoord. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, zijn bij een zware explosie tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens de eerste berichten liet een zelfmoordenaar een bom afgaan bij een opleiding voor politiemensen. En dat gebeurde toen de studenten na de les naar buiten kwamen. Teleurstelling bij Nederlandse studentenorganisaties nu de rechter de langstudeerboete voor het overgrote deel heeft goedgekeurd. Volgens hen worden 66.000 studenten nu geconfronteerd met een verandering van de regels tijdens het spel. Ook de HBO-raad maakt zich zorgen, vooral studenten die de studie combineren met werk en gezin krijgen het zwaar. En de Spaanse regering gaat 65 miljard euro besparen de komende 2,5 jaar. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy aangekondigd in het parlement. De BTW gaat omhoog van 18 naar 21 procent. En er wordt ook bespaard op openbare diensten in Spanje en de werkloosheidsuitkeringen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. M is op pad met een sportzomerbus en hij kijkt hoe jongeren wordt geleerd om ondernemer te worden. En er wordt ook weer wat nieuws binnengebracht in ons Tourmuseum. En hoe gaat het met Karsten Kroon en zijn 22 medevluchters, Gio? Daar gaat het heel goed mee, want ze krijgen nu de ruimte van het peloton. De rust is weergekeerd in de grote groep. De achterstand is opgelopen tot 4 minuten en 50 seconden. Op die 25 koplopers met daarbij toch een paar opvallende namen... waarvan we deze etappe nog veel zullen gaan horen in het verloop daarvan. Popovic natuurlijk, Jens Vook, twee ploeggenoten van Radiocheck. Verkler zit daar dan bij, Scarponi. Natuurlijk altijd sterk als het op uh, geaccidenteerde terreinen aankomt. Peter Sagan, de man in de groene trui. Kan me niet voorstellen dat hij straks over die Grand Colombier... dat hij daar goed doorheen komt in die eerste groep. David Miller, David Zabriskie, toch ook mooie namen. Sandy Kazar, die zou ook nog wel eens ver kunnen komen. Dan hebben we Luis Leon Sanchez. En we hebben Simon Gerent, ook een man... waarin je in dit soort etappes zeker rekening moet houden. Dan zitten er nog een paar sprinters bij. Houtarovic en Gos, kan me niet voorstellen. dat die ook goed over die top heen komen. Dus die zullen wel in een vroegtijdig stadium gelopen. Worden. Maar voorlopig zitten ze er gewoon bij nadat het eerste uur... in een tempo van 49,8 kilometer per uur is afgelegd. En dat is verschrikkelijk hard. Dat geeft wel aan hoe uh, ja, hard er is daar uit die groep... en hoe hard de grote groep erachteraan heeft gereden. Maar uiteindelijk hebben ze ze laten lopen. Ik moet nog even iets rechtzetten trouwens. Klein dingetje, ik zei Matthew Wilson zou zijn afgestapt. Nou, die fiets al een tijdje niet meer hoor. Het is Matthew Lloyd van Lampere. Even een slip of the tongue. Maar Lloyd is dus de man die vanochtend niet van start is gegaan... Hij was de man die viel over die vluchtheuvel een aantal dagen geleden... en te geblesseerd was om de koers nog te vervolgen. Maar voorlopig dus, die kopgroep van 25 man. Ze rijden nog op het relatief vlakke. En straks gaan ze beginnen aan de eerste klim van de dag. En dat is dan de Côte de Corrier. En dan gaan we in de richting van de Grand Colombier... die pas in de finale zal opdoemen. Daarna nog 45 kilometer. Eerst een stukje afdalen, dan nog een klimmetje van de derde categorie. En dan, hup, in een glijbaan in de richting van Bellegarde. Tot 11 uur. uur. Right really uh, yeah. uh, uh, uh, uh. in Vegas in head.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 Zullen we maar tegen je zeggen van woensdagmiddag als deze I to have your babies. Natasha Bedingfield was dat. Een delegatie van de Syrische oppositie voert in Moskou besprekingen met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. De Syrische Nationale Raad hoopt dat een grotere Russische rol een oplossing van het conflict in Syrië dichterbij brengt. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Weet jij wat daar in Moskou wordt besproken? Nou, ze zijn vooral uh, aan elkaar aan het snuffelen. Want uh, de oppositie en uh, Rusland, ja, dat, dat is niet een logische gesprekspartner. Rusland natuurlijk met zijn steun voor de regering in Damaskus. Dus uh, het is vooral het uitwisselen van standpunten. En ik krijg niet de indruk dat ze heel veel nader tot elkaar komen. Kijk, de oppositie die is heel duidelijk. Die zegt, er is met ons over van alles te praten. Maar eerst moet Assad weg. En Rusland is heel duidelijk en zegt... Praten, dat is de enige weg voorwaarts. En dan kun je dus niet van tevoren eisen stellen. En ik krijg niet de indruk dat de oppositie... En Rusland vandaag dichter bij elkaar komen. Maar hoe komen die twee dan bij elkaar? Nou ja, doordat uh, er toch wel een gevoel is dat er iets moet gebeuren. Kijk, 20 juli, dat is dus echt al heel snel. Dan loopt die waarnemersmissie in Damaskus loopt af. Daar zitten blauwe helmen en die moeten toezien op een staakt het vuren... dat er nooit geweest is. En uh, dan moet besloten worden, gaan we daarmee door? En hoe gaan we daar dan mee door? Daar moeten plannen op tafel gelegd worden. En dat is dus wat je nu ziet gebeuren. Dat iedereen toch weer met iedereen begint te praten... ook al heeft het misschien weinig zin in de hoop dat je elkaar misschien ergens zult vinden. Ja. En dat er een, een, een soort van oplossing gevonden kan worden. Ja, de Kofi Annan, de VN-afgezant, is daar ook mee bezig. Hè? Er wordt al een tijdje ja. gesproken over een nieuw vredesplan. Is er al een ja. beetje duidelijk hoe dat eruit gaat zien? Nou, hij houdt de kaarten wel heel dicht tegen de borst, hoor. Juist omdat iedereen met iedereen praat. En hij probeert dus alle klokken gelijk te zetten voordat hij naar buiten komt. Maar hij liet vandaag in Bagdad in Irak, liet hij toch wel iets doorschemeren. Kijk, hij had al een zespuntenplan. En dat begon met een staakt het vuren. Nou, dat is er, dat weten we allemaal, nauwelijks geweest. Nu wil hij dat wat kleiner aan gaan pakken. Hij wil per gebiedje, dus niet in één keer in heel Syrië... maar per gebiedje wil hij kijken of hij lokaal een staakt het vuren kan beginnen. Om zo per gebiedje op een gegeven moment steeds groter te gaan werken... totdat je een situatie krijgt, hoopt hij dan... dat er in het hele land een stabiele situatie is... dat er niet meer zoveel doden vallen. En dan kun je eens gaan praten over een politieke oplossing. Ik denk dat dat de lijn is van het plan... wat hij de komende tijd gaat presenteren. Ja, er zijn dus besprekingen in Moskou, een nieuw vredesplan, je zou kunnen zeggen de internationale diplomatieke carousel rond Syrië ja. draait op volle toeren. Is het heel naïef om te denken dat er dan wel ergens een oplossing moet zijn en moet uitkomen? Er komt een oplossing uit. Gewoon omdat het niet anders kan. Want uh, de, de, er is geen plan B voor de internationale gemeenschap. Ja, dat zou kunnen zijn waar de Syrische oppositie om vraagt... militair ingrijpen. Maar daar is het Westen gewoon niet aan toe. Dus uh, Annan zal met iets op de proppen komen. Men zal er schoorvoetend mee akkoord gaan. Maar hoe weerbarstig het is, dat zie je nu precies vandaag in Moskou gebeuren. De ene partij zegt, ik blijf lekker zitten waar ik zit. En uh, we gaan best praten, maar uh, daar valt niet aan te tornen. En de andere partij zegt, eerst moet die president weg. En pas dan gaan we proberen. Praten, zie dat om te beginnen maar eens bij elkaar te brengen. Dus de, de mensen in Syrië die zien dit gebeuren en die zeggen dat gepraat, dat is heel erg leuk, het zal uiteindelijk waarschijnlijk weer op niks uitdraaien en in de tussentijd gaat het maar door in Syrië. Het is ja, een hele cynische realiteit, uh, de, uh, de oplossing die zal ongetwijfeld gevonden worden, maar de, de scepticis daarover, die is er eigenlijk al op voorhand. Dankjewel Sander van Hoorn. Radio 1, Zomerbus. Vanmorgen is de vakantiewerkcampagne van FNV Jong begonnen. Daar had Prem het al eerder over. Je kan dus vakantiewerk gaan doen. Maar je zou ook bijvoorbeeld ondernemer kunnen worden als jongere. En daarover gaat het nu, Prem. Waar ben je? Ja, hi Jurgen, ik ben in Woerden en je weet ik ben ZZPR, ik ben Primer, ik is een Multimediaal Informatievertrekker, dat is een onderneming en dan verkoop ik producten zoals radioprogramma, tv's, etc. En wat ik dus ontzettend leuk vind, want ik vind ondernemen eh, ontzettend slim, je kan op www.zomerondernemer.nl je aanmelden en dan krijg je begeleiding, verzekering en startkapitaal. Harry Bakker, je bent een van de trainers, oh. waar komen jullie met dit idee vandaan? Nou, het idee is oorspronkelijk geboren in Zweden. Daar komt het vandaan. Daar zagen ze wat uh, studenten toeristen rondleiden... en dachten van verrek. Misschien is dat wel een goed alternatief voor een vakantiebaantje. Mm. En, en zo is het uh, idee geboren. Het heeft vervolgens wat handen en voeten gekregen. Uh, wat, wat uitgemond is in een, in een compleet traject van acht weken. Wie betaalt dit? Uh, dit wordt betaald door, uh, door die drie partijen. CCHO, uh, Rabobank en VSB-fonds. En wie is CCHO? CCHO is een uh, organisatie die oorspronkelijk het middenstandsdiploma uh, uh, gaf, uh, opleidde. Uh, nou ja, uh, Ook een club op... van werkgevers dus, bedreven? Nou ja, op een gegeven moment is, is dat middenstandsdiploma uh, door uh, uh, overheid uh, afgeschaft. In ieder geval was niet meer nodig. En nu zetten ze in uh, voor jonge ondernemers om die uh, te stimuleren. Oké, okay, dat was het reclamepraatje. Jonge dame, hoe heet jij? Mijn naam is Vicky van der Zee. Hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. Heb je vorig jaar vakantiewerk gedaan? Ja, ik heb vorig jaar uh, meerdere weken stage gelopen en daarnaast heb ik inderdaad ook vakantiewerk gedaan. Welk werk? Nou, ik heb toen op weken wekerij gewerkt en me al verdiept in dit bedrijf, omdat dit altijd al eigenlijk mijn droom was om okay. zoiets op te starten. Dus wat ga je nu doen aan het bedrijf? Let op Dionne, 19 jaar, jong uh, meisje. Wat voor bedrijf ga je beginnen? Uh, mijn bedrijf heet By Vicky. ByVicky.nl is de website. En het gaat erom dat ik uh, cadeauboksen verstrek, zowel maandelijkse boksen voor meisjes om over te bloggen, maar ook cadeauboksen. Dus dan uh, stel maar, ik wil Dion een cadeautje sturen, dan kom ik naar je site, en dan? Dan kunt u een cadeaubox bestellen, en die hebben verschillende thema's, die, uh, ja, bijvoorbeeld Pure bij Vicky. Of nou, nee, themen. ik vind Dion een brutaal, dus die ik wil een cadeaubox geven, iets voor brutaal. Nou, dan kan u bijvoorbeeld voor Friends <laughs> gaan, of kan ik misschien zelfs wel een uh, special edition voor u samenstellen. En ja, Jurgen dat is wil ik. heb dat je daar een dat wil ik, een, een special edition. Hadden? Ja, dat is uh, Evil bij Vicky. Oh, evil bij Vicky. Nee hoor, die is er nog niet, maar die kan ik wel voor u maken hoor. En dan weet iemand dat ik het heb gestuurd. Hè? Wat kost zo'n cadeaubox? Um, nou, die starten vanaf 15 euro inclusief verzenden. Daar pak ik ze ook nog leuk in. Harry, krijg je eens kansen kans bij deze onderneming? Ja, fantastisch toch? Ja, ja daar kun je alle kanten mee op aan. Dus dat, uh, dat wordt wel wat, denk ik. Oké, okay, nou, dan gaan we naar de volgende. Uh, Jurgen, een, een kanaap. Ik schat hem, drie turven hoog. Niet ouder dan 14 jaar. Hoe oud ben je? Ja, ik ben uh, Stef Aardman. Ik ben 16 jaar... En ik wil uh, mijn eigen bedrijf in uh, games uh, gaan verkopen. En, uh, mensen kunnen me uh, kunnen games inleveren en dan uh, wil <laughs> ik ze kopen van hun. En dan uh, verkoop ik ze weer door. Oké, okay, en denken dat je daar winst mee gaat pakken? Ja, ik denk het wel, anders doe ik het niet. Oké, okay, heb je een website waar we ons kunnen aanmelden? Nee, ik heb nog geen website, ook nog geen naam. Ik wil, uh, ja, daar, daar ben ik nog aan het verzinnen. Ik heb ook vragen in de groep gesteld. Bij mini ondernemen dus ja... Ah, en hier stond Jurgen bij het schema om kwart één. Radio 1 voorbereide pitch. Je hebt dus niet goed opgelet zo net. Nee, nee, dat niet. <laughs> maar ik had ook niet verwacht dat ik uh, op de radio kwam, dus. Ah, jullie doen het tot nu toe hartstikke ja. goed. Dag, jonge dame, hoe heet jij? Hoi, ik ben Elisa Petermeijer en ik ben 17 jaar. Oké, okay, en wat voor bedrijf wil jij beginnen? Ik wil golf promoten onder jongeren. Hoe dan? Nou, um, door middel van een gereduceerd tarief, want golf is nogal duur... en vaak ligt het buiten de bebouwde kom... Ja. En misschien kan ik iets regelen met een taxibedrijf... dat ze die jongeren er ook kunnen brengen... zodat de ouders niet hoeven te rijden. Ik denk niet dat jij veel winst gaat maken met je bedrijfsgat. Nee? Hoe nee. denkt u dat? Nou, de golf is een elitaire sport voor dikke mannen met dikke buiken... en die dan de hele tijd rondhangen. En jongeren kunnen hun tijd wel veel beter te besteden hebben. En het is duur, het is economische crisis. Dus ja, waarom zou ik gaan golfen? Nou, zoals voetbal en hockey en tennis en nog veel meer andere sporten... zou ik golf ook willen introduceren, want het is wel gewoon heel leuk... En ik denk ook dat veel mensen het willen doen, maar inderdaad tegen dingen aanlopen. En die wil ik uh, gaan vermijden. Golf jezelf ook? Nou, ik ga golven. <laughs> ja, je kan het nog helemaal niet? Nou, ik heb wel eens gegolfd, maar ik heb altijd getennist. Hm. En ik ben geopereerd aan mijn knieën, waardoor ik niet meer kan golven. Ik kan tennissen. Ik uh, kan tennissen, ja. ja. Uh, heb je een website? Ja, teengolf.nl. Tien uh... van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 10 golf? Uh, ja, in het Engels. Ja, oh, tien. Dus T-E-E-N. Ja. Golf.nl. Ja, Hij moet nog wel gelanceerd worden. Want er gaan nu alle luisteraars naartoe gaan. Uh, even kijken, er waren hier drie mensen... Nee, jij had... Uh, dag, hoe heet jij? Cindy Barendrecht, ik ben 19 jaar en ik ben uh, sinds kort uh, zelfstandig theatertechnicus. En daar wil ik dus zelf uh, ondernemer voor worden, dat bedrijven mij kunnen inhuren of uh, producties. Dus jij bent heel slim. Je, bent, je zou al beginnen, je misbruikt dit om gewoon iets te doen wat je al zou doen. Nou, op zich ik kan dat het vak al wel, maar ik kan nog niet zelf voor mezelf beginnen met een bedrijf. En dan is dit een mooie start, want ik zat er al wel tegen op tikken. Te en toen kwam mijn moeder hiermee en toen ik ziet van ja, dit helpt mij wel verder. Ja, wat grappig is, ik kan dit programma niet maken zonder technici en mensen als Martin. Hulsoff en zo, en Marina Albertsvoor en dat is echt een heel goed beroep want Jurgen en Dionne kunnen wat ze willen maar als er geen techniek is kunnen wij helemaal niet. Ja, nou ja, dan uh, perfect hè? dan ben ik voor dus. En niet bang voor de korting op de subsidies in de kunst? Nou ja, concerten en evenementen zullen wel blijven bestaan want uh, al die artiesten die hebben meer last van uh, al die cd's die gedownload worden, dus moeten ze nu anders gaan doen. Dus 19 uh, jaar. God wat ben je goed. Hoe, uh, heb je een website waar mensen zich kunnen aanmelden? Nog niet. Ah, oké. Okay. Hoe oud ben jij? Hoi, ik ben uh, Daniel Koek en ik ben uh, 17 jaar oud. En wat voor bedrijf ga jij beginnen? Uh, nou, Ik ga samen met Charlotte. Uh, we hebben elkaar uh, via dit uh, zomeronderneming uh, uh, ontmoet. Om het zo maar te zeggen. En uh, we gaan uh, websites ontwikkelen. Een heuse fusie hier bij de zomercursus. Uh, ja, zeker, ja, zeker. Hoe oud ben jij, Charlotte? Ja, ik ben 18. En wat voor bedrijf zou jij beginnen? Ik heb al een bedrijfje, Studio Lot. En, uh, en wat is dat? Dat zit in de webdesign, in de grafische vormgeving. Maar ook in de fotografie. Mm -hmm. Dus eigenlijk... Uh, ja, veel diensten bij één. En, uh, ja. en dat gaan jullie nu samen doen, maar hoe ja. gaat de winst ook worden gedeeld? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Dan gaat de winst ook gedeeld worden. Uh, ik ga dan het CMS gedeelte maken. Wat is CMS? Ik ben een domboe. Ik ben 50. Ik snap dit ah, niet. Okay. Dat is Content Management System. Dat is zeg maar, de achterkant van de website. Dus dat is uh, nou ja, om de, ja, de tekst toe te voegen, de plaatjes. De... En dan doet Charlotte de voorkant en samen de winst. Oké, okay, de laatste. 18 jaar. Hoe heet je? Ja, mijn naam is Marco Wijnreig. Ik ben 18 jaar. En wat ga je doen? Ik ga een uh, webshop beginnen voor uh, hout interieurspullen. Dus als Dione een boekenkast wil hebben bij de dakterras, dan kan ze jou bellen. Ja. En wat is je website? Uh, anticolenio.nl. Anticolenio.nl. Ja, maar het uh, begint pas uh, begin augustus. Ah. Oh. Oké, okay, jammer. <laughs> ja, Harry Bakker, het, ik, als ik zo een rondgang maak, dan zijn het toch wel leuke initiatieven. Hè? Ja, nou, dat is hartstikke leuk. En uh, er zit heel veel variatie in. En ja, het project is er eigenlijk op gericht om, om juist het idee meer handen en voeten te geven. Er is nog plaats in het project in Flevoland. Ja, project in Flevoland gaat uh, volgende week van start. En dan kunnen mensen zich nog voor aanmelden op... zomerondernemer.nl. Uh... Moet je ja. geld meenemen of is dit helemaal gratis? Nee, sterker nog, je krijgt geld toe. Hoeveel? 200 euro. Nou, eh, iedereen die dus ondernemer wil worden, ik zal zeggen, grijp je kans. Jurgen, heb je nog plannen om ook nog eigen ondernemer te worden... of blijf je keurige loonslaaf voor de NCRV? Ik denk het wel. <laughs> Ja, wat loodslaaf. Oké, okay. ja, ja. Ja, nou, tot volgende week. Hè. Vanaf morgen is Mark Robinder, dus ik spreek jullie volgende week maandag weer. Tot volgende hoi, week. Hoi. Hoi, hoi. hoi, De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes... bij deze Tour de France klassieker. De Tour. Momentje motout met Stevie Wonder. Yesterday, me. Yesterday, you. Yesterday. Het Radio 1 Sportzomer Tourmuseum. Ja, het uh, Tourmuseum van deze Sportzomer krijgt toch echt een beetje vorm. We zitten al uh, tussen de verschillende wielershirts. En we richten dit uh, museum uh, op in uh, samenwerking met het Huis van de Wielersport. Jurgen van den Berg houdt nu voor uh, de webcam-kijkers uh, wat uh, houten wielen omhoog. We hebben al een uh, prachtige poster hier hangen van uh, Miguel Indurain. Die in 92 de Giro won en de Tour de France. We hebben hier de pinnen van Henny Kuiper. Die in zijn sleutelbeen hebben gezeten met vier uh, huistuin- en keukenschroefjes. Dus we hebben een kei van... Die heb ik, die heb ik die... gisteravond even mee naar huis genomen. Ja? Dat is een mooi idee. Heb jij even gewoon op tafel neergezet. Ja. Geweldig. Hebben wij allemaal. Vandaag komt er weer een uh, nieuw attribuut bij. En dat is het TVM-shirt van wielrenner Jan Simons. Via radio1.nl uh, kunt u uh, al deze prachtige attributen en Jurgen van den Berg uh, live zien. Uh, Jan Simons, Gio Lippens... Ja. Help ons nog even. Wie was Jan Simons? Jan Simons was een, nou, laten we zeggen, bescheiden renner uit uh, Zundert, uit uh, Brabant. En uh, vlak tegen de grens van uh, België aan. En hij heeft al een aantal jaren in het uh, peloton meegereden. Uh, begin van de jaren negentig uh, vooral. Uh, hij, werd, uh, hij was vooral ook bekend omdat zijn ouders ook nog wel iets met de wielersport hadden. Uh, en daarnaast een, uh, een, een, een sauna bedrijf hadden in Zundert. Uh, dat is het nette woord ervoor. Het uh, was eigenlijk een soort huis van plezier. En dat was toch een hele bijzondere verschijnt. ...in het peloton, want de familie Simons waren, dat, dat was eigenlijk de eerste... ...die met een bus in dat peloton kwam. Uh, zoals we dat nu overal bij al die ploegen zien. Waar die renners uiteindelijk na de etappe voor de etappe, uh, wat, uh, ja ...zich kunnen verkleden, zich kunnen douchen. Nou, in die tijd uh, waren vooral de pannenkoeken van moeder Simons waren wereldberoemd. Uh, de renners die reden daar uh, erg goed op. En uh, Jan Simons was dus een van de zonen. De andere broer, uh, Mark Simons, fietste ook nog bij TVM. Die is uh, helaas een aantal jaar geleden is die op uh, veel te jonge leeftijd uh, overleden. Maar die Jan Simons was dus gewoon een renner die, ja, die in zo'n TVM-shirt uh, uh, rondreed. Hij was trouwens al gestopt. toen uh, TVM uiteindelijk uh, in de Tour van 1998. Uh, bij dat dopingschandaal uh, betrokken was. Het, uh, ja, de doping-tour van 1998. We weten het allemaal nog wel. Festina en TVM, de grootste uh, ja, ploegen uh, die het uh, betrof. En uh, ja, toen werd toch wel het hele peloton aardig op de kop gezet. Uh, maar toen was die Jan Simons al lang uh, uit het peloton verdwenen. Ja, want hij tot begin jaren 90 heeft hij deel, deel uitgegeven gemaakt van het, ja. uh, van het wielerpeloton, hè? Ja. ja. Um, je hebt het over die tour, hè? die tour met die uh, grote schandalen. Je had uh, TWM en dan kwam dus ook, zoals je net zei, uh, uh, Festina, Festina ja. erbij. Uh, en hoe zat... Help ons nog eventjes. Want ik kwam toen ook nog tot een staking. Het was een, een tour van Jewelste. Ja, het was een tour. Ik zat op de motor in die tour. En uh, ja, dat blijft me toch nog wel heel erg bij, hoor. Wat er toen allemaal gebeurde. We kregen eerst uh, erg vroeg in de tour al het hele verhaal rond Festina. Bruno Roussel, de ploegleider, werd uh, opgepakt. Uh, Richard Viron was daarbij betrokken. Nog heel veel andere renners uh, van naam. Uh, persconferentie kan ik me nog herinneren op de dag van een tijdrit... Naar nou, dat was onvoorstelbaar. Daar werd bekendgemaakt dat Festina de Tour uitging. Een huilende Vieranke. Auto's met piepende banden die daar wegreden. Eh, dat was gewoon één pandemonium. En <tossimus> eigenlijk op datzelfde moment kwam er een verhaal ineens eh, in eh, de kranten. In Auxourduis was een uh, Franse krant. Dat er een EPO-vond zou zijn gedaan bij uh, de Nederlandse tvm ploeg En uh, dat, zou dan zijn gegaan, uh, dat zou dan handelen om, om ampullen met EPO die gevonden waren. Nou ja, Michailov, de ploegarts, die, uh, die was, zou daarbij betrokken zijn. Die zei nee, dit zijn ampullen voor een uh, ziekenhuis ergens uh, in Rusland. En uh, dit is voor nierpatiënten. Nou, een heel gedoe allemaal. Uiteindelijk, uh, TVM uh, werd toen ook een aantal keren... Uh, de, de renners werden opgepakt, werden voor controle weer meegenomen. Echt één groot pandemonium letterlijk. En toen kregen we die staking waarbij op een gegeven moment... het peloton echt op de weg ging zitten. Ik kan me dat nog herinneren. En de hele zaak platgelegd werd. En uiteindelijk, TVM als een soort dief in de nacht uh, in Zwitserland. Ze waren net de grens over. Ze dachten, dat doen we niet in Frankrijk. Want er worden Alsnog opgepakt, maar in Zwitserland hele TVM-ploeg uit Koers en terug op het vliegtuig naar huis. En dat was uh, het einde, inderdaad, van TVM. Ja. En, en, en Jan Simons? En Jan Simons, ja, die, die is gestopt met, met fietsen dus. En is daarna gewoon in het bedrijf van zijn ouders gaan werken. En heeft daar, ja, denk ik, een, een, een mooie baan. In het verleden trouwens waren de presentaties van die TVM-ploeg... ook nog wel eens in die Sauna Diana boerderij daar in Zundert. En ja, dat was toch altijd wel een, een heel spektakel, moet ik zeggen. Dankjewel, Gio. Het shirt van Jan Simons voegen wij toe aan ons museum. In dit gekke programma zijn we toegekomen aan uh, Tom van der Hek... Goedemiddag. Want gisteren was je er niet en daar zal nee. over geklaagd worden. Denk ja, dat denk ik. gaat over geklaagd worden. Denk ik. Geen rustdag mag ik nemen. Het was rustdag, gisteren dus dacht ik Ook één rustdag. Maar vandaag mag iedereen die daarover wil klagen... en over andere <laughs> dingen, op 0800-1101 weer bellen. En daar gaan wij weer eens kijken. Is kijken, klachten over mij. En daar overal, dan gaan we Goed. weer ontvangst nemen. 0800-1101, nu bellen. En uh, straks om half zes op de radio.